Een, een hoorspel door Jansi Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatine. Eerste deel, De Weddenschap. Zeggen je, je ja, anekdotes zijn haast even geen als je weet. Dank je, dank je. En toch, mijn heren, ik moet u bekennen dat ze verleden jaar pas in de gade van Bardelie werd geopend. Verleden jaar. Maar het is voortreffelijk. heeren. ik stel u voor met me te drinken op deze bijzonder geslaagde oogst van onze gastheer. Monsieur le marquis de Bardelis. Ah, ja. Oh, ja. Alla, dat Hallo, uh, uh, yeah. mm. uh, ja. ja, ja. ah. De Bardelis, als men je al niet om andere redenen magnifiek noemde, zou men het om deze wijn noemen. Inderdaad, inderdaad. Genoeg vleerij, heren. Uh. Kun je mij Stel er niet te slapen. En breng ons de witte Armagnac. Uh. Ja. Ah, ja. Armagnac. Ja. Oh, vlug wat, vlug wat. Ah. Zolang u die niet geproefd hebt, weet u niet hoe goede wijn smaakt, heren. De armagnac, monsieur de marquis. ging dat toch in, kerel. Moet dan eerst van dorst omkomen. En met deze armagnac, vrienden, die ten zeerste in uw aandacht en waardering aanbeveel, willen wij een dronk wijden aan hem, die ons in zijn goedheid toestaat ons te verheugen in zijn glorie. Onze geherbiedigde majesteit, Koning Lodewijk, de dertiende. Op zijn majesteit. Oh, de koning. De... <laughs> Monsieur Lafosse. Het komt mij voor dat uw vrolijkheid op dit ogenblik aan het onbetamelijke grenst. Ja, zo kan het u wel voorkomen, Badly. Maar zo is het niet. Ik moest plotseling aan iets denken. Dat is al. Oh, de boodhoog. <laughs> Bij mijn leren. Dat is wat nieuws. Lafosse... Denk. Ah. Ja, ja, ja. Vraag hier. Vraag ja, ja. en dronk. En drank. Oh, eh... Uh, uh, kan niet uh, meer. Als ik je nu nog eens moet bevelen, zal ik het hardhandiger doen. Op de tafel van Marcel de Bardali horen geen lege glazen. Ja, ja, ja. Heb je dat eindelijk begrepen, kenkel? Ah, ja. Zeker, monsieur de man. Apropos, d'avos. Uh, Vind je me erg onbescheiden als ik vraag waar je zo plotseling moest uh, ah, ja, ja. denken? Oh, <laughs> onbescheiden, niet. Wel dom! Ho, Freddy, doe! Meneer, weet u wel wat u zegt? Ja, meneer, dat weet ik. Dan hoop ik voor u, meneer, dat u een bevredigende verklaring bij de hand hebt. In het tegenovergestelde geval zal ik u moeten verzoeken oh, kom, kom, kom. Geen twist, vrienden! Maar ik wil ook wel toegeven dat ik heel nieuwsgierig ben. Zeg op plafonds. Wat is dan dat je zo geheel tegen je gewoonte aan het denken heeft gebracht? <lacht> U dronk? Gewijd aan de koning, monsieur. Ja, ik vroeg mij af of monsieur le comte de Châtelrault... als hij hier aanwezig was met u zou hebben ingestemd. Redom, <laughs> <laughs> nee, die is goed. Nee, nee, Dat zou hem wel moeite gekost hebben, denk ik. Mille tonner, het was een grote eer voor Châtelrault... Om door de koning naar Languedoc te worden gestuurd om te gaan vrijen. Jawel, <lacht> natuurlijk, maar, maar om met een ordinair blauwtje terug te komen, dat is weer helemaal wat ja, ja. <lacht> anders. De reden waarom ik de heren uitnodig met mij een hartelijke dronk uit te brengen op de schoonste, de ongenaakbaarste, de koelste vrouw van Languedoc. Wat zeg ik van geheel Frankrijk? Opstaan, heren, opstaan! <lacht> Op Roxalane de la Vidan. Op Roxalane de la Vidan. De Chateau. Monsieur le comte, u doet ons de eer aan. U bent verbaasd mij hier te zien, monsieur le marquis. Uh, verbaasd, nee. Maar ik kan niet vermoeden dat ik u met zulke een uitgebreid gezelschap aan de dis zou vinden, monsieur, maar... de kwestie is dat de koning geweigerd heeft mij te ontvangen. Oh, geweigerd te ontvangen? Ik beduig u mij in deelneming, monsieur. Gij hebt slechts te bevelen als u denkt dat ik iets voor u kan doen. <laughs> u weet hoe dat gaat, nietwaar? Als de zon weigert ons stofjes te beschijnen zullen wij ons moeten wenden tot de maan. Een aardige vergelijking, al gaat hij niet helemaal op. Ik hoop tenminste dat u hier, onder vrienden, meer warmte en gasvrijheid zult vinden dan bij madame Lalune. Ja, ja, men noemt u niet voor niets, Le Magnifique. Aan welke naam ik schromelijk tekort zou doen als ik u hier liet staan? Kan niet meer. Hè? Een plaats hier voor monsieur Lecoune. Uh, en breng mee wijn. Deze capon à la casserole kan ik u aanbevelen, monsieur de comte. En. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw gastvrijheid, monsieur, maar. Ik zal. Als u het mij vergunt, alleen wat van deze wijn nemen. Ah, ja, dat zal mij goed doen. Ik kan u mij De wijn van Berlin Lille Magnifique doet iedereen goed, monsieur le comte. Zoals ik de eer heb te constateren, monsieur Lafosse. Ze is zeer bijzonder. Ik kwam, meen ik, net even te laat voor een dronk op, op de charme, de ongenaakbaarheid monsieur le comte. Lavos. Van de koelste vrouw van geheel Frankrijk. <laughs> ah, juist. Ja, er zijn dronken ingesteld om minder steekhoudende redenen. Wie is het? Nee, maar neem me nou niet kwalijk, monsieur de Châtelron. Nu vraagt u toch naar de bekende weg, nu moet ik je toch werkelijk verzoeken. Ja, maar dat is toch te gek. De enige man in heel Frankrijk die haar naar het oordeel van de koning had kunnen winnen, is zojuist in ons midden teruggekeerd. Onverrichter zaken. En die zou niet weten wie die vrouw is, kom kom. Ik bedoel. Roxalain de la Védon, natuurlijk. Huh? huh? Ja, dus, ik. Mijn uh, verontschuldiging, Bertelis. Voor mijn onhandigheid. Ik... Geen excuses wat ik u bidden mag, monsieur le comte. Trouwens, wijnmorsen betekent geluk. Dat weet u toch? Ik kan het gebruiken. Dat verzeker ik u. Ziet u het nu werkelijk niet te somber, monsieur? Wij weten toch allemaal hoe het humeur van Zijne Majesteit... plotseling kan omslaan? Inderdaad, dat kan Zowel naar de kwade als naar de goede kant. Goed. U bent wat ongelukkig geweest. Onhandig misschien. Maar ik ben er zeker van dat Ongelukkig? Onhandig? Wat weet u daarvan? U hier in Parijs hebt makkelijk praten... U kent geen andere vrouwen, geen andere minnaressen dan de hersenloze met zaagsel gevulde ledenpoppen aan het hof. Huh? Hun zieloze liefde is te koop. En waarachtig niet duur, omdat ze om te ontkomen aan de eindeloze verveling... er een spelletje van hebben gemaakt. Monsieur, omdat Monsieur, ze, ze ons pluimstrekkende saletjonkers te vriend moet houden. Ja, ja, mene gij kunt protesteren zoveel u wilt. Maar ik verzeker u dat mademoiselle de la Védon een vrouw is... Een vrouw van vlees en bloed, met een eigen wil en een karakter... ...dat niet door ijdelheid en vleierij, losbandigheid en gekonkel is verpest. De chatelro, als apostel der Karsheid. hoe is het mogelijk? Ah, nee. Monsieur Lecoyne is niet alleen zijn hart kwijt, maar ook zijn hersens. Ja? Kom, heren. Heren, geen verder. Ik begrijp het best. Wij zouden in zo'n geval niet anders handelen... Monsieur Le Comte is misschien verliefd, maar hij is zeker gekwetst in zijn ijdelheid. Om zijn nederlaag aanneemelijk te maken, dicht hij Roxalemme de Lavidan allerlei bovenmenselijke eigenschappen toe. Maar wij weten toch wel dat zo'n vrouw in werkelijkheid niet bestaat. U mocht denken wat u wilt, mijn heer. Maar ik bezweer u dat ze wel degelijk bestaat. Maar laten we toch eerlijk zijn, Monsieur Le Comte. Ik ken geen vrouw die zich niet gewonnen geeft... Als een man alles op alles zet om haar te winnen. Of ben ik dan vijf jaar jonger dan jij, Chateleau. Ik weet waarover ik spreek. Dat kan ik me voorstellen. Je was achttien jaar toen jou bekend stond als een losbol. Je eerste schandaal stamt ook uit die tijd, geloof ik. Maar weten waarover je spreekt, dat kun je niet. Omdat je nog nooit een echte vrouw hebt gezien. <lacht> ik heb er tot nu toe niets onechts aan ontdekt. <lacht> Ga naar La Védon, monsieur. Zet alles op alles. En kijk dan eens hoe ver u komt met uw beproefde strategie en uw wil om te winnen. Ik voorspel u de les van uw leven. En in ieder geval uw eerste teleurstelling. Dat lijkt wel een uitdaging. Ja. Die Marcel dan ook zal aannemen. Hoe gaat het Of mijn naam is geen Cassale. <laughs> Heren, laten we de grap nu niet te ver voeren. Stel je voor, Marcel de Bardelie gaat naar Languedoc. En komt terug in Parijs met een onwaarschijnlijke schoonheid vol onvermoede vrouwelijke deugden. Alleen om te bewijzen dat zijn tactiek beter was dan die van de chateau Rose. Ja. <laughs> met u wel, lieve vrienden, we zullen dit zot onderwerp laten varen. Ja, ja, dat, ja, dat, het is. dat kunnen we wel doen, maar ik vrees, monsieur, dat ik u dan voor een bluffer moet houden. Een bluffer? Versta ik u goed, monsieur? U verstaat mij uitstekend, mijn heer. U hebt verondersteld dat ik onhandig zou zijn geweest. U hebt gesuggereerd dat u geslacht zou zijn waar ik gefaald heb. Maar mijn uitdaging, uw snoeverijen waar te maken... ...hebt u blijkbaar in het geheel niet verstaan. Oh, welkens, maar moet ik ervan, uitdaging. Meent u dat in ernst, monsieur? Ik heb inderdaad de eer, monsieur. Ik dacht u naar La Védan te gaan... Met al uw rijkdom, uw stralende naam en toenaam, uw gehele arsenaal van trucjes en verleidingskunsten. Kortom, met al die zaken waarvan u zo zeker bent dat ze voor een vrouw onweerstaanbaar zijn. Neem alles mee meneer, uw bediende, uw paard, uw equipages. Maar ik beweer dat u na een jaar nog geen millimeter verder zult zijn gekomen dan ik. Ik moet u zeggen, Silicon, het avontuur staat me eigenlijk wonderwel aan. Al was het alleen maar om u te bewijzen hoezeer u ongelijk hebt. Maar ik kan het werkelijk niet doen. En waarom niet, meneer? Omdat ik mij, behalve dat bewijs, ook een huwelijk op de hals zou halen. En daar voel ik werkelijk niet voor. Dus toch een bluffer. Bah. En zo'n man zou Roxaland de la Vedon moeten winnen. Nee, meneer, onmogelijk. Zij wenst geen pluimstrekkende Saletjonker uit het Luxemburg, maar een flinke, moedige kerel. Een man? Ah, ja. Waarde, monsieur. Als je nu niet opstaat en toont wie je bent, kun je voor de rest van je leven kluizeraar worden. Als mijn heer de graaf mij minder dan de helft van zijn beledigingen en insinuaties had toegevoegd, zou ik al langer mijn degen hebben geprikt? Ja, ja, ja. Oh, maar dit is toch te gek? Dat kan toch geen ernst zijn? U hoort het, heren. Marcel de Berdelis, le magnifique, is niet zo prikkerig met de degen. En ik wil er een lief ding onder verwedden: dat hij ook een vrouw, een echte vrouw, als Roxalam de la ...niet in de ogen durft te zien. Mag ik u erop op attent maken, monsieur, dat uw beledigingen ook mij ten zeerste irriteren? Dat is dan heel jammer, monsieur, want ze gaan u niets aan. Oh. Hier, dit protserige handje, dat mij eens even zou vertellen hoe onhandig ik ben geweest. Voor hem zijn ze bestemd. Maar ik wet dat hij zijn uiterste best zal doen om ze niet te begrijpen. Sadlero. <lacht> Je bent een ezel, maar misschien zal het je lukken mij net zo goed te begrijpen als ik het jou heb gedaan. Mijne heren, luister goed. Gij zijt alle getuigen geweest van de uitdaging. Gij hebt eveneens gehoord hoe deze heer tot tweemaal toe een weddenschap heeft voorgesteld. Wel nu, ik wens niets uit de weg te gaan, en hier is mijn inzet. Ik wed om het kasteel van Bardelie en mijn bezittingen in Picardia, met alles wat erbij hoort, dat ik Roxalin de Lavedan tot mijn vrouw zal maken. Maar het is, je bent gek, pardonen, dat mag je niet doen. Zo'n inzet kunt u niet aannemen, monsieur Comte. Zwijg, Mirosak, en hou je buiten. Dit is een kwestie tussen mij en Chateau. Het komt mij voor, monsieur, dat u minder spraakzaam bent dan een minuut geleden. Is de inzet u niet hoog genoeg? Wat belet u al uw bezittingen er tegenin te zetten? Hecht u zo weinig geloof aan uw eigen lofliederen? Als ze waar zijn, hebt u toch de meeste kans om te winnen? Monsieur le marquis, ik neem de weddenschap aan. Waarom zit... Al mijn bezittingen in Normandië zet ik tegen de uwe. Maar doe, dat noem ik nog eens een weddenschap, <laughs> Eindelijk gebeurt er weer eens wat in Frankrijk dat de te moeite waard is. <laughs> Hoeveel tijd geeft u me, monsieur Comte? Zoveel tijd als u denkt nodig te hebben. Ik ben in dit soort aangelegenheden gewoon dat de termijn door de wederpartij wordt vastgesteld. Is drie maanden te weinig... Als ik er over drie maanden niet Roxalon de La l'avidant op mijn fout te maken... zal ik betalen. Chantagie. Marcel, je bent een eeuw. Bravo, bravo. bravo. Ja. Monsieur, heftig glazen. Hey. Op de reis van monsieur le marquis... En op het welslagen van zijn pogingen in Languedoc. En mijn degen, met deze wetenschap hebben de heren zich onstaanvollig gelaten. Die batterie! is weg. Ik kan je meiden? Jawel, monsieur le marquis. Nee, monsieur, ik ben er nog. <laughs> Kijk eens aan. Armand de Mironsac, bijna in slaap. Ja, mijn zoon, je bent eigenlijk nog te jong voor zulke wilde bijeenkomsten. Neem me niet kwalijk dat ik er niet op heb gewet. De anderen hadden je kunnen meenemen. Nee, monsieur, ik ben met opzet hier gebleven. Waarom in schreeuwsnaam? Om u te zeggen hoezeer deze wetenschap hij bezwaart. Mij bezwaarts het geheel niet. Dat ik te geloven, monsieur. Ze is u opgedrongen... Mama, dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft het wel. En ik ben er zeker van dat de koning hem morgen daan zal maken... als hij hoort hoe zij tot stand is gekomen. Maar de koning mag dat niet horen. Denk erom, maman. Ik verbied het je. Deze wetenschap is edelieden onwaardig, mijn heer. Ze is aangegaan onder invloed van de wijn toen niemand... Niet te min, mijn beste uitmans is aangegaan. Hm. En volkomen eerlijk en openhartig gesproken... beginnen plezieren plezier in te krijgen... En daarom hier ons zak. Ik waardeer je goede bedoelingen. Maar ik wens mij geen enkel opzicht en op geen enkele wijze aan mijn verplichtingen te onttrekken. Maar mijn hemel, denkt dan niemand aan de vrouw die erbij betrokken is. U doet, mijn heer, of er met haar in het geheel geen rekening behoeft te worden gehouden. Als ik jouw leeftijd had, mijn jongen, zou ik het doen. Dan zou ik nog illusies hebben en mij mogen verbeelden dat de man de vrouw die hij het hof maakt ook moet lief hebben. Maar ik ben 28, beste kerel vele en uitgebreide bezittingen en Bardili heeft nog steeds geen erfgenaam. Ik begrijp het niet, mijn heer. Werkelijk, als Roxalane de La Védan Mijn beste Armand, als Roxalane de la Védan ook maar het tiende bezit van de zeer bijzondere deugden die dat uitskuiken van een château had toedicht, is het de moeite waard ze voor Bardili te verwerven. In het tegenovergestelde geval... In dat geval, monsieur? Mironsac... Daar komt de zon. Het wordt tijd dat we naar bed gaan. Adieu. Bonjour, monsieur. En ja, ik wens u veel, heel veel geluk. Dank je, Emma. meiden. Doof de kaarsen. Ik ben moe. Monseigneur, ik... Uh... Wat is er, kerel? Heb je me niet verstaan? Jawel, monsieur, maar... Maar als u mij uh, zo willen veroorloven... Ja, wat sta je dan nou uh, te stotteren, kerel? Zeg op, wat is er? Gaat Monseigneur werkelijk naar Languedoc? Ik heb gehoord. Ik kan niet, meiden. Hoe vaak heb ik u nu al gezegd dat je niets anders hebt te horen dan mijn bevelen... En niets van ons hebt te zien dan de glazen die gevuld moeten worden. Daar was ik mee bezig, monsieur le marquis, toen monsieur le comte de Châtellerault u uitdaagde. Nou, ja, dan weet je toch. Morgen, uitdruk overmorgen, vertrekken we naar La Vida en Languedoc. Maar met uw verlof heeft monsieur le marquis dan niet horen verluiden... dat er elk ogenblik oorlog kan uitbreken. Ja, jawel, Hazard. Maar wat heeft dat met mijn reis te maken... ...omdat Languedoc wel eens onveilig kon zijn. Men zegt dat de hertog van Montmorency steun uit Spanje heeft gekregen... ...en dat hij zich gewapende hand zal verzetten tegen de politiek van zijn eminentie... ...Armand du Plessis, de kardinaal de Richelieu. Ik kan niet meiden. Ik raad je dringend aan je niet met politiek te bemoeien. En zeker niet met de Fransen. Ten eerste heb je daar geen verstand van... En ten tweede gaan we niet naar Langdok om te vechten met het zwaard, maar met de geest. Je moet een vrouw gaan veroveren. En de meningsverschillen en ruzies tussen de familie van zijn majesteit en zijn eminentie, de afwijkende politieke inzichten in Langdok hebben daar niets mee te maken. Morgen ga ik naar Skoningslevé om een reisverlof te vragen. Inmiddels tref jij de nodige voorbereidingen genoeg gepraat. Ik te slapen voor het hele maaldag is. Uitstekend, Monseigneur. Reis voor lof? Waarheen Marcel? Langdok, Hoe kom je daar zo bij? Je weet dat die provincie mij nogal zorgbaard. Ik kan het optreden van monsieur le duc niet zo erg bewonderen. De hertog van Montmorency beoogt toch uitsluitend uw majesteitsbelangen en die van Frankrijk, zien. Dat wil ik wel aannemen, Marcel. Maar ik kan zijn eminentie zien die belangen anders. In ieder geval beter dan de met de Spanjaarden heulende tak van mijn familie. Dat ben je toch met me eens, hoop ik. Oh, zeker, sire. Mijn verzoek houdt dan ook geen enkel verband met de ongelukkige omstandigheden waarop het uw majesteit heeft behaagd te zinspelen. Waar houdt het dan wel verband mee? Met het feit dat ik, als uw majesteit zo goed wil zijn het mij te veroorloven, wens de dingen naar de hand van mademoiselle Roxalane de Vedon. Ken je die dan? Alleen van naam, sire. Alleen van naam? Ja, sire. Op de schoonheid en deugd van deze vrouw heb ik zoveel lofliederen horen zingen, dat ik de gedachte aan Roxalan de la als Marquise de Bardelis niet meer van mij kan afzetten. En, als uwe majesteit mij toestaat eraan te herinneren, u zelf hebt mij meerdere malen te verstaan gegeven dat ik op een leeftijd ben gekomen waarop een man getrouwd moet te zijn. Dat behoor je ook. Maar niet met Mademoiselle de la Met haar heb ik andere plannen. Je zult dus van je reis moeten afzien. Sire, het spijt me meer dan ik zeggen kan... De Badli, denk eraan. Ik verwacht gehoorzaamheid. En niets anders. Majesteit, ik ben u en Frankrijk meer toegedaan dan u vermogelijk zult houden. Het zijn vooral uw goedheid en uw vergevensgezindheid... die deze aanhankelijkheid voeden en nog steeds doen groeien. Ik verzoek u nederig op beide... Een beroep te mogen doen, nu zich voor het eerst de ongelukkige omstandigheid voordoet dat uw geërbiedigde wensen niet geheel overeenkomen met andere drijfveren die machtiger zijn dan ik. Wat moet ik nu horen? Marcel, Marquise de Badelie, bijgenamd de Magnifique, weigert zijn koning te gehoorzamen? Nee, sire. Hij vraagt slechts ootmoedig uw majesteit. Die men de rechtvaardige noemt, begrip voor het dilemma. waarin de liefde voor zijn koning. en zijn eer als edelman hem geplaatst hebben. Marcel, ga naar huis. en denk goed na over wat ik je heb gezegd. Als je die plannen niet wilt opgeven. als je toch naar Languedoc gaat, wil ik je niet meer zien. Sire! Amenhof is geen plaats voor mannen die de genegenheid voor hun koning. Uitsluitende de mond beleiden. Maar sire, niets is minder mijn bedoeling. Overlingen die niet weten te gehoorzamen, zullen ondervinden dat men mij niet voor niets de rechtvaardige noemt. Je kunt gaan. Maaiste. De weddenschap. Dit was het eerste deel van de onberaden wedder, een hoorspel door Jansje Hubert naar de bekende roman van Raphael Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als de marquise de Bardelie, Han Keunig als de graaf de Châtellerault, Van Heskes als Ganymede, Wim Kouwenhoven als koning Lodewijk XIII, Frans Somers als Lafosse, Rien van Noppen als Casselet en Niek van Reesema, als Armand de Milonsac. De regie had Jan C. Hubert.